En volgens D66 is het onbestaanbaar dat niet duidelijk is... wat er met het vlees is gebeurd. In Amsterdam-West is vanavond iemand neergeschoten... in de omgeving van het Mercatorplein. De persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat het slachtoffer aanspreekbaar was. Er zijn meerdere mensen gearresteerd. Op verschillende plekken in de stad is de recherche bezig met het onderzoek. Verschillende doorgaande wegen zijn afgezet... en ook bewoners mogen het gebied niet in. Staatssecretaris Steven wil op termijn volledige zeggenschap... over het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Nu is het COA een zelfstandig bestuursorgaan. In 2011 en 2012 waren er problemen bij het COA. De medewerkers spraken tegenover de NOS over een angstcultuur. Daarna werd de toenmalige directeur op non-actief gezet. Vervolgens stapte de Raad van Toezicht op. De Tweede Kamer besloot daarna dat de politiek... de Raad van Toezicht van een zelfstandig bestuursorgaan... ter verantwoording moet kunnen roepen. De top van de VVD-afdeling in Roermond mag aanblijven. Op een algemene ledenvergadering werd vanavond een motie... tegen de belangrijkste VVD-politici in de stad... onder wie oud-wethouder Jos van Rij verworpen. De indieners van de motie vinden dat het bestuur en de fractie... onvoldoende afstand hielden tot Van Rij. Van Rij moest in oktober zijn functies als wethouder... en Eerste Kamerlid opgeven, maar hij wil nu terugkeren in de gemeenteraad. Het OM onderzoekt of hij eerder geld aannam... en informatie lekte over een burgemeestersbenoeming. Het aantal liveshows van het SBS-televisieprogramma The Next Pop Talent wordt gehalveerd. Het programma wordt ingekort vanwege de tegenvallende kijkcijfers. SBS 6 verkeert al langere tijd in zwaar weer. De liveshows van The Next Pop Talent beginnen aanstaande zaterdag. Er waren zes liveshows gepland, maar er worden nog maar drie uitzendingen gemaakt. De zender had de finale van het programma eerder gepland op 18 mei, de avond van de finale van het Eurovisie Songfestival, maar de finale staat nu gepland voor 27 april.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 Het weer. De komende uren gaat, op, gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Morgen blijft het regenen, maar soms spreekt de zon door. Temperatuurverschillen zijn dan groot. Op de Wadden wordt het 6 graden en in Limburg 15. Dit was het NOS Journaal. Zeg, ik lees hier. Het Rabo Bedrijvenpensioen biedt ondernemers rust en ruimte om te ondernemen.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 1200 vacatures op HBO en WO niveau. Ga naar zuidlimburg.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette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 Ik ben geen vegetariër, maar ik dacht vandaag toch zullen we... maar eens even wachten met vlees eten tot we 50 miljoen kilo verder zijn. En dan pas weer een vorkje prikken. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op woensdag... waarin wij het gaan hebben over vrede met een hoofdletter. De vrede van Utrecht. Morgen is het namelijk precies 300 jaar geleden dat die werd getekend. 15 maanden lang was Utrecht het centrum van vredesonderhandelingen. Waar ging die vrede over? En met al die vreemdelingen over de vloer, wat deed dat met de stad? Vreemde smetten, zo heet de nieuwe voorstelling van Ramsi Nasser en Mauro Pavlovski. Over afkomst, over roots en wat dat eigenlijk is, een vaderland hebben. Ze zijn hier vanavond allebei en we gaan het hebben over die voorstelling. En over onderhandelen gesproken, hoe staat het met het sociaal akkoord? Hoe dicht zijn we bij witte rook? Als het gaat over die gesprekken tussen werkgevers en de bonden. Joost Vullings, praat ons bij, straks. En om vijf voor twaalf, Sylvie deel twee. Over terugkeren naar je jeugdliefde. Literair geduid, natuurlijk. U begrijpt, dit is het oog. En daarom eerst het nieuws van... Woensdag 10 april. De overheid is medeschuldig aan de ellende van mensen met een te hoge hypotheek, zegt een parlementaire onderzoekscommissie. Risico's werden collectief onderschat. Iedereen rekende zich rijk. Volgens die commissie bouwden projectontwikkelaars en gemeenten bewust te weinig om de prijzen op te drijven en deden banken er alles aan om mensen maar zoveel mogelijk te laten lenen. Dat klopt, zegt de Vereniging Eigen Huis. Mensen die een huis kopen, die doen dat één of twee of drie keer in hun hele leven. En die banken die doen dat elke dag. De overheid moet voortaan beter opletten waar nodig ingrijpen, zegt de commissie. 50 miljoen kilo rundvlees dus, mogelijk vervuild met paardenvlees. Het zat in diepvriesproducten, kant-en-klaar maaltijden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat op onderzoek uit. Het vlees is overal in Europa terechtgekomen. En voor een groot deel denk ik ook gewoon geconsumeerd door de, door de mensen. Maar dat wat we nog terug kunnen vinden, gaan we terughalen. En of dat gaat lukken, dat is maar de vraag. Want de eerste partijen zijn al in 2011 verwerkt... Een bedrijf uit Os is waarschijnlijk de leverancier. De eigenaar zei eerder al tegen Omroep Brabant... dat hij alle ophef sterk overdreven vindt. Heel veel commotie over uh, misschien één paard. Ja. Opnieuw ophef in Duitsland over neonaties. Een groep rechtsextremisten probeerde vanuit de gevangenis... een netwerk op te zetten. We hebben uh, brieven gevonden. Uh, we hebben zelfs uh, typisch Duits afnameaantregen voor een verein gevonden. De club was al eerder ontdekt en toen verboden. De neonazies wilden nu onder meer de gezinnen... van veroordeelde kameraden gaan helpen. Ze communiceerden met elkaar via contactadvertenties in een tijdschrift. En ze gebruikten daarbij de code AD. AD staat daarbij voor Aryan Defence, Verteidiging der arische rassen. De oppositie snapt er niks van dat die groep nu pas is ontdekt terwijl er vorig jaar al vragen waren gesteld. De Duitse overheid zegt dat extra maatregelen dat nu moet voorkomen. Door knap lobbywerk van de ANWB denkt iedereen die komende zomer door België rijdt aan de dreigende tolheffing... En het is nog lang niet zeker dat die doorgaat, zegt de Vlaamse premier Chris Peters. Ik vind dat de Nederlanders zich niet te vroeg ongerust moeten maken, zeker niet in paniek moeten schieten. Maar als het wel doorgaat, dan is dat zeer ongastvrij, zegt de ANWB. Zeker niet voor een land dat zo nadrukkelijk gastheer is van vele Europese en internationale organisaties. En die moeten we dan maar uit Brussel weghalen, lijkt de ANWB te willen zeggen. Minister Schultz van Verkeer ziet ook helemaal niks in het tolplan. Ze is blij met de steun. Ja, ik vind het heel goed dat de ANWB uh, hier aandacht aan schenkt... en ook uh, zorgt dat er in België ook aandacht voor is. Overigens hoeven we dus niet bang te zijn dat de tolheffing snel ingaat. Daar gaat zomaar niet zonder slag of stoot. Zoals alles. In België gaat alles langzaam. Ja. Het Britse lagerhuis heeft afscheid genomen van de overleden premier Thatcher. Voorafgaand aan het debat bedankte Thatchers zoon... voor alle condolences en kaartjes. We hebben heel simpel overweldigd. En ik weet dat mijn moeder. zou zijn. Ze zijn van mensen van alle walks van leven. De Iron Lady had lang niet altijd de lachers op haar hand. Maar daar hadden de meeste lagerhuisleden vandaag geen boodschap aan. Ze was gevraagd, mevrouw Thaddeus, of je in consensus en to our surprise, we heard her saying, yes, I do believe in consensus. There should be a consensus behind my convictions. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, brengt ons moeiteloos bij onze correspondent voor groot brittannië Arjen van der Horst. Goedenavond, Arjen. Goedenavond. Op dit moment in Noord-Ierland, uh, ja, wordt ja. daar eigenlijk gelachen over die dood van Thatcher. of Hoe zijn de reacties daar eigenlijk? Gelachen, maar dan op een andere manier. Ik hoorde het nieuws van de dood van Thatcher eh, op de Falls Road... de beruchte katholieke wijk in Belfast. Eens een trouw bolwerk van de IRA. En daar braken meteen eh, straatfeesten uit. En dat waren taferelen die we ook elders in katholieke gemeenschappen in Noord-Ierland wel zagen. Ik sprak vandaag met voormalige hongerstakers van de IRA... met wie Thatcher zo'n verbeter eh, gevecht uitvocht hè, begin jaren tachtig... Dat gesprek was in de stad Derry, uh, toneel van Bloody Sunday in 1972. En ook daar zag ik nog de confetti, uh, de, oh, de resten van vuurwerk, uh, champagneflessen die daar lagen. Dus bij hm. de katholieke gemeenschap werd haar dood echt gevierd. Je ziet graffiti op de muren, burn in hell. Hm. Blij dat we van u af zijn, mevrouw Thatcher. Ja, dus moet je zeggen, eigenlijk die beelden die we eerst vanuit Engeland zelf zagen de afgelopen dagen, ook Ierland is wat dat betreft heel erg verdeeld. Ontzettend verdeeld, en je moet ook niet vergeten dat uh, haar traditionele bondgenoten hier in Noord-Ierland, de Protestantse Unionisten, ook niet helemaal zo blij met haar waren. Zij was uh, de, de, de, de premier die een handtekening zette onder het Anglo-Ierse Akkoord van 85, de eerste aanzet tot vredesonderhandelingen. Nou, dat leidde tot enorme woede bij uh, de Protestantse gemeenschap. Uh, Thatcher-poppen die in brand werden gestoken, rellen die uitbraken. Dus ik denk dat je in dit gedeelte van het Verenigd Koninkrijk... wel de meest extreme reacties zag. Maar ja, die straatfeesten ja. Die waren niet alleen uh, voorbehouden aan de, de Noord-Ieren. Die zagen we ook in Brixton en het zuiden van Londen. In Bristol, Schotland, Glasgow, Liverpool, Manchester. Um, dus ja, het, het, het, je ziet, je proeft bij de Britten... dat ze tot op de dag van vandaag nog tot uh, extreme emoties uh, oproept en uh, verdeeldheid leidt. Ja, tot op het bot verdeeld. Maar goed, Arjen, die, de uitvaart van Thatcher... Hè, dat is officieel geen staatsbegrafenis... maar nou horen wij toch de Britse koningin zal daarbij zijn. Dat klinkt ja, wel alsof het een staatsbegrafenis is onderhand. Maar dat is het niet. Uh, staatsbegrafenissen in dit land zijn alleen voorbehouden aan monarchen. Thatcher had trouwens ook aangegeven... dat ze geen staatsbegrafenis wilde hebben. Ze wilde niet opgebaard worden, worden in... Uh, het parlement, ook geen flyover van de Royal Air Force... dat vond ze verspilling van belastinggeld. Dat, en dat was misschien wel Thatcher, de altijd zuinige kruideniersdochter... ten voeten uit. En nu zeg ik zuinig, deze ceremoniële begrafenis... zoals het nu officieel heet, gaat de Bristen staat nog altijd miljoenen kosten. Ja, zit het hem in de details, als je kijkt naar wat er precies gaat gebeuren volgende week? Als je het vergelijkt met de een is? Een buitenstaander zal nauwelijks een verschil opmerken. Wat we woensdag gaan zien, volgende week woensdag... zal bijna alle kenmerken hebben van een staatsbegrafenis. De rouwprocessie door de stad, het ceremonieel, het militaire eerbetoon. Denk ook aan alle wereldleiders die zullen komen. En je zei het zelf al, de queen, en dat is een zeldzaamheid... zal mm. aanwezig zijn uh, bij de begrafenis. Je moet echt een kenner van het protocol zijn om de verschillen te zien... Uh, ze moet een staatsbegrafenis officieel goedgekeurd worden... door het parlement en de koningin. Nou, in dit geval was dat niet nodig. Thatcher wordt dus ook niet opgebaard, uh, ook, ook op haar eigen verzoek... wat bij een staatsbegrafenis wel het geval zou zijn. En nog een verschil, uh, bij een staatsbegrafenis, en dat is echt een detail... wordt het rijtuig met de koffer getrokken door de mariniers van de Royal Navy. In het geval van Thatcher zijn dat doodgewone paarden. Maar nogmaals, voor de gewone buitenstaander lijkt het echt op een staatsbegrafenis. Oké, okay. we gaan het meemaken volgende week. Arjen, dankjewel. Arjen van der Horst vanuit Noord-Ierland. Freddy, Freddy van Tijn, waar gaan de kranten het over hebben morgenochtend? Nou, dat zal ik jou eens even vertellen. Trouw schrijft dat cyberaanvallen gewoon te koop zijn via internet. Dat is natuurlijk naar aanleiding van de aanval op ING-bank vanmorgen, de derde al. Op online marktplaatsen bieden cybercriminelen en hackers cyberaanvallen aan... waarbij grote hoeveelheden internetverkeer naar een server worden gestuurd. Dus net zoiets als die DDoS aanvallen. Te bestellen per uur. En nu het er toch over hebben. Twee derde van alle inbraak-alarmsystemen is zo lekker als een mandje. En makkelijk te hacken via internet. Hacker Baan Hofman heeft het Nationaal Cybersecurity Centrum en de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding gewaarschuwd. Hij ontdekte dat het zelfs mogelijk is de cockpit van een vliegtuig te hacken. Conclusie van Baan Hofman: als je iets online aansluit, moet je zorgen dat het veilig is, en anders moet je het gewoon niet doen. En alle ogen zijn gericht op de miljoenen kilo's vlees... waar we niet het fijne van weten. Maar intussen blijkt ook een partij vergiftigd veevoer... althans veevoersupplementen op de Nederlandse markt te zijn gekomen. Dat melden de Belgische en de Nederlandse voedselautoriteiten. Er zit 40 keer de maximaal toegestaande hoeveelheid dioxine... in die supplementen. Ze komen uit België. De voedsel en warenautoriteit heeft de bedrijven waar het spul heen is gegaan... gewaarschuwd, schrijft Trouw, maar wil niet vertellen welke dat zijn. De Nederlandse spoorwegen overtreden mogelijk de mededingingswet. Dat blijkt uit een brief van de autoriteit Consument en Markt... die Spits in bezit heeft. Volgens de brief van de voormalige mededingingsautoriteit... kon NS desgevraagd niet aantonen dat de FIRA geen directe concurrent is... van de normale trein van Amsterdam naar Rotterdam. En ook op andere punten voldeden de antwoorden niet. NS heeft daar tot dinsdag opnieuw de tijd voor gekregen. Nu. En 18.000 klanten van Deutsche Bank Nederland moeten op zoek naar een andere bank. Het gaat om kleine klanten die drie jaar geleden zijn overgenomen van ABN AMRO. Dat moest toen van de Europese Commissie na de fusie met de Fortis Bank. Nu gaat Deutsche Bank zich richten op internationale klanten. Milieuorganisaties zijn verontrust over de overeenkomst die Shell is aangegaan met het Russische Gazprom Neft. Dat is de olietak. De bedrijven hebben een deal gesloten om olie te winnen... in het Noordpoolgebied boven Rusland. Spits schrijft dat volgens het Wereldnatuurfonds Shell zo probeert de strenge veiligheidsmaatregelen te omzeilen... die voor het Amerikaanse gedeelte van het Poolgebied gelden. En de vluchtkerk in Amsterdam blijft in ieder geval tot maandag open. Het Nederlands Dagblad schrijft dat dat de conclusie is van een gesprek... tussen de burgemeester, de eigenaar van het pand, de protestantse diaconie en de voorzitter van het stadsdeel. Nu wordt eerst een aantal zaken uitgezocht. Afgelopen vrijdag was het verblijf in de kerk... van 100 uitgeprocedeerde asielzoekers ook al verlengd. En op een geheime locatie, ergens in Amsterdam... wordt morgen een heel bijzondere speeddate bijeenkomst gehouden. Homo's stellen ontmoeten lesbische paren en single vrouwen... met als doel samen een kind te krijgen. Deze gezinsconstructie is enorm in opkomst, schrijft Spits... De krant heeft al met een aantal deelnemers gepraat. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Andy Burroughs is dat. De afgelopen dagen hoor je die wel vaker op Radio 1. Wat op zich wel grappig is, want het komt uit 2012... van zijn album Company, because I know that I can. Goed, Den Haag maakt zich op voor het sociaal akkoord. Jazeker, na weken leidzaam afwachten gloort er hoop in de Haagse wandelgangen... Het zou nu wel eens snel kunnen gaan. In Den Haag is Joost Vullings. Goedenavond, Joost. Ja, goedenavond. Op. Nou is toch het laatste wat wij hoorden van Ton Heerts van de FNV... en Bernard Wientjes uh, van de werkgevers, dat was nog niet zo heel lang geleden... dat het nog weken en weken zou duren. Dat is plotseling anders? Ja, dat is plotseling anders. Zo gaat het overigens al, al weken. Want ja, maar ik krijg nu vandaag toch van verschillende kanten signalen van... nou, blijf maar in de buurt. Nou, wellicht is er morgen al een sociaal akkoord, en als dat niet morgen is... dan is het wel vrijdag of kort naar het weekend. En ja, zo gaat het eigenlijk wel al weken, moet ik zeggen. De ene keer zijn er mensen hier in Den Haag... die ook wel veel contact hebben met mensen in de polder... heel erg pessimistisch. Drie dagen later zijn ze heel erg optimistisch. En inderdaad, vorige week vrijdag kregen we het signaal van de onderhandelaars. Nou, het gaat allemaal heel moeizaam en het duurt nog weken. En nu krijgen we toch het signaal dat het uh, weer heel snel kan gaan. Dat is ook wel een beetje het probleem met deze onderhandelingen. Dat ja, de afgelopen jaren is hier in Den Haag veel onderhandeld. Veel formaties, veel uh, een beetje pakketten over bezuinigingen. Dan weten wij tenminste als parlementaire pers. Wanneer er onderhandeld wordt. Wie met wie praat, op welk tijdstip. En, waar ze zitten. En waar ze zitten. En dan kan je nog voor een deur gaan staan. Ja. En dan kan je het nog een beetje zichtbaar maken. En dan kun je nog wat sfeer laten zien. Maar dit is echt een totale uh, black box. Uh, we hebben er heel weinig zicht op. Maar in ieder geval, de lichten staan nu op groen. En wat ook wel veelzeggend was, uh, na het vragenuurtje dinsdag uh, werd er door Alexander Pechtold een debat aangevraagd over het sociaal akkoord. Van hoe staat het ermee? En dat wil hij dan volgende week gaan houden. En dat kreeg in een keer steun van de VVD, van fractievoorzitter Halbe Zelstra, Die zegt, nou, boek volgende week maar ergens een tijdslot in. Dan ja. kunnen we het er wel over hebben. Nou, dat was wel een teken dat hij verwacht dat er volgende week ook wel echt iets te bespreken. Ja, die wist dat er wat aan stond te komen. Heb jij enig idee uh, wat de inhoud is? Of zou kunnen zijn? Nee, lekt echt werkelijk waar helemaal niets. Uh, uh, in Den Haag lekt er nog wel eens een, een, een flart. Dan weet je op zijn minst waarover gesproken wordt. Maar wat dat betreft kan je zeggen dat de, ja, de geest van Mark Rutte ook over deze onderhandelingen heen zweeft. Het, het fenomeen van de absolute radiostilte geldt ook hier. Nou ja, lekker kan het proces schaden. En daar hebben mensen kennelijk van geleerd. Dus horen wij helemaal niks. En de discipline is dus heel groot. Hm. Daarvan zeggen mensen ook, nou als de discipline groot is, dat is een goed teken. Want ja, als mensen gaan lekken, dan willen ze vaak via de media de onderhandelingen beïnvloeden. Nou, dan gaat het vaak slecht. Dat gebeurt niet, dus dat wordt wel positief. Er is ook heel veel begrip voor Ton Heerts, hè, de voorzitter van de FNV. Intern is zijn gezag eh, niet helemaal onomstreden. De, de bond heeft interne problemen. En je ziet dat er zoveel begrip is voor zijn positie. En Men heeft echt bewondering voor hem. Je zou hem een beetje de, de Houdini van de lage landen kunnen noemen. Dus als hij hier uitkomt, zal hij veel uh, lof oogsten. Maar goed, het persoonlijk weet ik dus inderdaad echt totaal niet wat eruit komt. Nee. Maar wel de scope van het. We hebben wel, uh, kijk, waar, waar Waar het over hebben, want uh, je kent natuurlijk uh, Diederik Samsen, die had het over een Oranje-akkoord. En er zou ja. echt alles in zitten. Uh, we krijgen wel signalen dat het zich concentreert op de arbeidsmarkt. Dus over het ontslagrecht, de WW-duur. en de positie van flexwerkers. Uh, flex Denk aan die mensen met bijvoorbeeld zo'n nul-uren contract. En dat bijvoorbeeld de hervorming van de zorg, de AWBZ. dat dat onderdeel er geen onderdeel van zal uitmaken. Oké. Okay. En betekent dat dan dat uh, vervolgens, als dat sociaal akkoord er is. ja, wat dan eigenlijk? Wat ga, gaat het kabinet dan steun verwerven bij de oppositie, of hoe gaat dat eigenlijk? Ja, nou, e eerst was er gedacht van nou, die, die sociale partners uh, uh, onderhandelen met z'n tweeën. En die hebben dan een akkoord. En dan gaan ze met het kabinet onderhandelen. De praktijk is gewoon dat uh, Lodewijk Ascher mee onderhandelt. En of die dan aan tafel zit, of dat allemaal via de telefoon gaat, daar hebben we allemaal geen idee van. Maar als er een akkoord komt, een uh, deze dagen, dan is het ook gelijk een akkoord tussen dus de vakbond, de werkgevers en het, uh, en het kabinet. Maar het kabinet dat vervolgens steun moet hebben van de oppositie? Ja, en dan wordt het heel interessant. Uh, en daar ben ik nu al weken mee bezig. En alle uh, fractievoorzitters hier ook. Want door deze onderhandelingen gebeurt er eigenlijk heel weinig in Den Haag. Ik bedoel, er was een hoorzitting over popmuziek. Dat soort dingen gaat door vandaag. Maar het grote de hervormingen, de bezuinigingen, dat ligt helemaal stil. En dus iedereen heeft er tijd om over na te denken... als er een sociaal akkoord komt, wat staat er dan in en ga ik... Ga ik dat steunen? Ga ik dat niet steunen? Ja, en dan komt er dus inderdaad een heel, heel uh, proces op gang. En iedereen is zich aan het voorbereiden als een schaker heeft zetten in het hoofd. Maar uiteindelijk zijn er heel veel schaakborden. En ik heb het idee dat sommige mensen ook damstenen hebben meegenomen. Dus dat wordt nog een heel gedoe uh, ja, komende week hier. Ja, want dan hebben wij ja, de oppositie. Bijvoorbeeld de PVV, de grootste oppositiepartij. Waar staat die als je het over dat soort onderwerpen hebt? Nou, die je net noemde, hè? de arbeidsmarkt ja. flexibel maken. Nou, noem het allemaal maar op. Nou, los zelfs van het sociaal akkoord uh, of de begroting 2014 want daar moeten we ook nog over onderhandelen de komende weken... de PVV zal eigenlijk eh, niet steunen. Die steunt heel af en toe iets op het gebied van justitie. Denk aan dingen strenger straffen. Maar voor de rest staat de PVV eigenlijk buitenspel... en daar kiezen ze ook bewust voor. En de SP, nummer twee? Nou, dat is wel heel interessant. Ik had daar deze week en vorige week ook wat gesprek over met Emiel Roemer. En hij zegt, eh, nou, ze zitten met z'n drieën te onderhandelen. Het kabinet is daarbij. Dus die drie partijen, werkgevers, werknemers en, en, en, en het kabinet... Die, die, die weten hoe de oppositie over onderwerpen denkt. Dus hij zegt, die, die sorteren voor op uh, steun bij de oppositie. En dan moeten ze dus een keus maken voor steun van de SP. En dan moeten ze natuurlijk heel erg naar links gaan... Of ze denken, nou, we mikken meer op het CDA en bijvoorbeeld D66. En dan krijg je een iets anders sociaal akkoord. En hij zegt, ja, mijn gevoel zegt dat ze heel erg voorsorteren op steun van het CDA. En dat zou erop neerkomen dat hij dan uh, het niet zou steunen. Omdat wat er dan uitkomt uh, hem niet goed genoeg is. Nee, en het CDA voelt wel voor zo'n constructie. Dat er wordt voorgesorteerd en dat het CDA erop in staat. Ja, nou, het CDA zit in een hele moeilijke positie. Die partij staat er niet zo goed voor. Wil zich, wil zich echt positioneren als oppositiepartij. Dat merk je ook de laatste tijd. Denk ook heel erg aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart rondjaar. Uh, maar aan de andere kant is het een partij met de traditie van, van het maatschappelijk middenveld van dit soort akkoorden steunen. Dus zij hebben wel, ja, ze zien in dat als er een sociaal akkoord komt, dat het gezien de traditie, het CDA, dat moet steunen. Maar vervolgens zeggen ze, maar ja, dan de, als de AWBZ er niet in zit, dat komt ons mooi uit, want daar zullen we eigenlijk gewoon, wat er ook uitkomt, gewoon tegen zijn. En zo'n akkoord over zo'n begroting, nou als daar lastenverzwaring in zitten, zijn we sowieso ook tegen. Dus het ziet eruit dat het CDA het sociaal akkoord gaat steunen. Maar voor alle andere onderwerpen, of voor veel andere onderwerpen, moet het kabinet dan weer verder gaan winkelen. Dus wie weet krijgen we straks eh, meerdere akkoorden. Dus een akkoord over het sociaal akkoord, een begrotingsakkoord voor 2014, plus, wie weet, nog een hele trits losse akkoorden op losse onderwerpen. Ja, klinkt niet echt als een oranje akkoord, hè? Nee, dat oranje akkoord, dat idee van, van, van Diederik Samson, dat, dat, uh, dat echt alles aan elkaar werd uh, geknoopt, dat lijkt niet te gaan lukken. De enige die daar wel wat vervoeld is, is uh, Alexander Pechtold. Uh, dat is natuurlijk partij die heel graag wil hervormen en wil dat er zoveel mogelijk doorgaat... en eigenlijk de plannen wil bijsturen in de richting van hun verkiezingsprogramma... maar het wel heel erg wil steunen. En die hoopt juist dat hij alles aan elkaar kan knopen... zodat hij zoveel mogelijk voor zijn eigen achterban eruit kan slepen. Maar ja, op het moment dat het CDA het sociaal akkoord steunt... staat hij op dat vlak alweer buitenspel. Ja. Zeg zeggen nog even concluderend aan het einde. Dit is natuurlijk nog nooit eerder vertoond, hè? dat dat op deze manier zo gaat. Nee, dit is, dit is, dit is uh, het spel. Uh, zo, zo kan je het toch wel noemen. Is, is, is buitengewoon boeiend. En uh, het kabinet denkt er heel erg over na. Hoe gaan we dit aanpakken? Nou, wat ik zei, iedere oppositiefractievoorzitter is al wekenlang met secondanten bezig. om uh, zich inhoudelijk voor te bereiden en strategisch voor te bereiden. Maar uiteindelijk ligt er straks een, een sociaal akkoord. en uh, nou, komt het kabinet richting de oppositie. Ja, en dan, dan komt er toch een heel boeiend uh, spel op, op gang. En hoe dat precies gaat verlopen, eigenlijk niemand iets weet. En niemand weet die de, wat eruit komt. Maar uiteindelijk zal er wel weer iets uitkomen. Want dat is toch uh, wel de traditie in de Nederlandse politiek. Okay. Joost, dankjewel. Joost Vullings vanuit Den Haag. shave my legs and sometimes I don't. Sometimes I comb my hair and sometimes I won't. Depends on how the wind blows, I might even paint my toes. It really just depends on whatever feels good in my soul. I've the your girl from And I was sent here to share with y'all So get in where you fit and go on to shine Clear your mind, now's the time Put your salt on the shelf, go on and love yourself Cause go everything is yourself. gonna be go alright When I Love a I don't... Video van India Airy. Het is drie minuten over half twaalf. Hoge pruiken, plat vermaak. Morgen is het exact 300 jaar geleden dat de Vrede van Utrecht werd getekend. En daar ga ik over praten met Erik Tiegelaar... hoofd publiek en presentatie van het Utrechts Archief... en Donald Haks, hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Ik wou met u beginnen, meneer Haks. Um, wat ja. maakt die Vrede van Utrecht zo bijzonder... Hij maakte een uh, eind aan een uh, periode van zo'n 50 jaar... dat Frankrijk probeerde uh, zijn gebied uh, uit te breiden... en erg veroveringszuchtig was. En uh, die vrede gaf dus veel meer uh, zekerheid aan allerlei landen in West-Europa... en ook aan Nederland, dat zich uh, lange tijd uh, erg bedreigd had gevoeld. Nou, wereldberoemd, hè, de vrede van Utrecht. Terwijl als je het volgens mij om je heen vraagt in Nederland... zouden heel veel mensen precies weten wat het inhoudt? Nee, dat denk ik niet. En dat, uh, dat komt een beetje omdat het een periode is in de Nederlandse geschiedenis... waarin het allemaal wat minder goed ging en de Gouden Eeuw was voorbij. Dus de boei was er een beetje uit en uh, het ging uh, niet zo goed meer. En dan, uh, ja, dat heeft wat minder aandacht gekregen. Dus daar, daar, kregen... daar denken wij niet zo graag meer aan terug. Nee, daar, krijgen, daar denken wij eigenlijk niet zo graag aan terug. We zien het liefste natuurlijk um, de welvaart en de mooie schilderijen... uit de 17e eeuw en wat minder... De sloppen die in de 18e eeuw gaan opkomen. Ja, terwijl we het wel hebben natuurlijk, over een oorlog die werd opgelost... door onderhandelen en niet door overwinnen. Hè? Nou, Er is al tientallen jaren behoorlijk uh, gevochten... met uh, veldslagen waar uh, legers aan deelnamen... van een omvang waar wij zelfs nu nog wel U tegen zeggen. Ja, dus flink gevochten, maar uiteindelijk onderhandeld. En uiteindelijk onderhandeld uh, in, in Utrecht. Ja, ja. precies. Erik Tigelaar, hoe kwamen ze eigenlijk aan Utrecht als onderhandelingsplaats? Waarom kom je daar terecht? Nou, Er zullen ongetwijfeld allerlei strategische politieke overwegingen zijn geweest. Maar zoals wij het uh, hebben afgeleid hoe het gegaan is... in ieder geval dat uiteindelijk de Engelse voorkeur hadden voor Utrecht. En wat daarbij meegespeeld heeft, dat Utrecht centraal gelegen is. En uh, dat de straten breed zijn... zodat, zodat de koetsen van de onderhandelaars elkaar, elkaar uh, konden passeren. Wat ook belangrijk was vanwege allerlei <laughs> voorgangsregels onderling... Huh? En uh, wat ook speelde is dat Utrecht algemeen... als een uh, prettige verblijfplaats werd gezien. Veel prettiger dan bijvoorbeeld Amsterdam. Oké, okay, en waarom? Ja, zompig, uh, vomter, zompig. Amsterdam, Amsterdam, zompig. Zompig? Amsterdam, zompig, zompig, vochtig. Ja. Ja. Nee, maar zo werd dat ja. toen beleefd. Dus okay. Utrecht was een prettige verblijfplaats. Ja. Ja, hoe moet je dat voorstellen? Wat deed dat met die stad? Wat, wat kwam daar op af allemaal dus? Nou, er kwam vooral veel op af. Want je moet je voorstellen... Utrecht was een, een, een, een, Utrecht was een stad van ongeveer 30.000 inwoners. En daar kwamen heel plotseling duizend mensen ongeveer bij, of minimaal duizend. Dat gaat dan om enkele tientallen diplomaten met een uitgebreide gevolg. Maar daarnaast natuurlijk allemaal gelukzoekers, eh, ja, prostituees. Eh, allerlei mensen die wat probeerden te verdienen. En, en wat ik zeg, een heel groot gevolg. Ja, u, u heeft het voorwoord geschreven bij een boekje... met een ooggetuigenverslag uit die tijd. Dat, dat brengt het heel dichtbij natuurlijk. Ja. Want wie was dat, die ooggetuigen? Nou, de, of ooggetuigen, het was een, een, een leraar Italiaans die in de stad uh, woonde. In de stad Utrecht woonde, een Augustinus Frischot... Uh, die heeft zich niet bekendgemaakt, overigens, met het boekje toen, maar dat, dat hebben we nu achterhaald. Uh, uh, uh, nou ja, die, uh, die heeft op een gegeven moment bedacht van. Uh, die sloeg dan in schade. En die heeft gezien uh, dat in Frankrijk geld verdiend werd met het schrijven van schandaalkronieken rond het Hof. En heeft dat nagevolgd voor Utrecht. En die heeft een boekje geschreven waar hij allerlei ins en outs achter de schermen van de vrede heeft beschreven. En dat heeft hij vervolgens verkocht. Ja, met de sappigste rollen. Oh, okay. ja, met uit allerlei uiteraard. sappige rollen. En ja, noemde nee. er zijn? Ja, dus, Eén. Dit, <laughs> um, nou ja dus, één is heel moeilijk, maar bijvoorbeeld uh, de, de allerlei actrices... Dus die maîtressen werden van, van, van allerlei diplomaten. Maar één is moeilijk, want het staat er dus helemaal vol mee. Met, uh, okay. met Zijn die onderhandelaars, meneer haaks. wie onderhandelden daar? Uh, mensen van uh, Engel Engeland en uh, yeah. Nederlandse Republiek... en uh, Frankrijk, dat is allemaal de hoge, adellijke... Uh, en waren dat moeizame onderhandelingen? Die hebben uh, wel anderhalf jaar geduurd, maar dat komt ook omdat er achter de schermen uh, voortdurend toch uh, ruggespraak uh, gehouden moest worden. En de werkelijke beslissingen uh, werden ook eigenlijk wel in Den Haag, in Londen en in Parijs genomen. En zijn uitonderhandeld, zoals het dan heet, in, uh, in Utrecht. Ja, want vijftien maanden lang dat klinkt voor ons natuurlijk als ja, waanzinnig. Dat je vijftien maanden lang aan het onderhandelen bent. Ja, zeker ook omdat in de eerste tijd hè, de oorlog eigenlijk nog gewoon doorging. Maar dat was in die tijd vaak uh, normaler dan tegenwoordig... dat periodes van oorlog en uh, een soort van halve situatie en vrede over elkaar heen gingen. Dus dan zat je aan tafel om te onderhandelen... terwijl je wist dat op het slagveld de strijd doorging? Uh, dat, dat klopt, ja. Dat is uh, tot uh, die onderhandelingen in Utrecht beginnen in begin uh, 1712... En uh, duurde tot in 1713, maar er is in 1712 nog uh, grotendeels uh, gevochten. Ja. En, en leefde dat echt in Nederland op dat moment, die onderhandelingen? Ik bedoel, wilden mensen daar echt alles van weten? Uh, de oorlog in het algemeen en ook de onderhandelingen uh, leefden uh, enorm. En uh, dat is eigenlijk al vanaf het moment dat uh, de Nederlandse Republiek... in die oorlog verzeild raakte, dat is vanaf het rampjaar 1672 dat er een enorme interesse was in alles wat er gebeurde... en dat uitte zich in de media... die een enorme ontwikkeling toen ook gingen doormaken. Zoals uh, kranten, maar ook uh, prenten. Beeldjournalistiek was heel erg uh, belangrijk. Uh, uh, liedjes die over de oorlog gingen. Dus er was een enorme hoeveelheid uh, nieuws. Uh, en uh, de belangstelling daarvoor die nam heel erg toe. Ja. Wat betekende het voor Nederland, als je dat zou moeten samenvatten? Um, het betekende dat er um, ge, gestreden werd en er werd volgehouden... want er waren natuurlijk ook ontberingen die daarmee samenhingen... Uh, om overeind te houden waarvan men vond dat men het in de 80-jarige Oorlog... had weten te veroveren, namelijk in de strijd tegen de Spanjaarden... een onafhankelijke staat geworden, waar men trots op was... Waar, uh, die veel welvaart had uh, geboden en dat wilde men behouden. En daar heeft men um, ook die... Oorlogen tegen Frankrijk ja, te willen volhouden. En een soort van identiteitsontwikkeling doorgemaakt. Waardoor men ook eigenlijk steeds sterker werd. En een, een sterker vaderlandgevoel, zo zou je het kunnen noemen, ja, ja. ontwikkelde. Dus waar we het tegenwoordig weer vaak over hebben natuurlijk. Hè? Identiteit en wat is dat Nederlander zijn. En zo, de, daar zit een belangrijk markeringsmoment in die periode. Daar zit een, een heel belangrijk, want dat was een, een, een... Misschien zou je wel kunnen zeggen de kurk waar de volharding op heeft gedreven. Oké. Okay. En meneer Tiegelaar, wat gebeurde er eigenlijk met Utrecht... toen dat hele onderhandelingscircus weer wegging? Nou, wat er in Utrecht gebeurde, is dat de situatie herstelde... eigenlijk van die daarvoor had, had bestaan. Dus Utrecht is gedurende de onderhandelingen... en Meneer Hak zegt het al, de, de, de, de kern was de periode tot 11 april eh, 1713. Maar sommige diplomaten bleven nog veel langer... omdat het, de, de vrede bestaat eigenlijk uit meerdere verdragen. Dus ja. het is een hele lange periode geweest. Dus die bleven dus dan, nog even hangen? Ja, een paar jaar heeft het geduurd. Maar dat was echt een, een vrolijke, lichtzinnige tijd in Utrecht... waarbij het stadsbestuur... Uh, in de organisatie in de aanloop al had bedacht... van dat allerlei bezwaren, hè, morele bezwaren bijvoorbeeld tegen het toneel. En dat moest maar even opzij gezet worden... Om, omdat ze het graag wilden faciliteren, dat congres. Maar ze wilden er zelf ook wat aan verdienen. Want ja, ze verhuren dus hè, uit winstbejag. En allerlei andere overwegingen hebben ze dus uh, allerlei bezwaren opzij gezet. En kon Utrecht gedurende die tijd even een, een licht, lichtzinnige stad zijn. Veel lichtzinniger dan daarvoor. Even een tijd. Nou ja, een paar jaar dus. Een paar jaar, ja. maar daarna? daarna... Bedoel, bedoel, is het zoiets geweest als de Olympische Spelen, weet je? En die gaan dan weg en dan blijven er lege stadions achter. En nou ja, dan, nou, dan zijn... zie je aan de ruïnes bijna... van ...dat er iets belangrijks is geweest. Nou, er zijn geen speciale gebouwen neergezet. Dus het waren maar gewoon... we hebben, Qua sfeer, qua... Ja, ja. wat het ja. heeft betekend voor de stad. Ja, het heeft, het heeft uh, voor de mensen die er woonden veel betekend. Want 15 jaar later hadden ze het er nog over. Wat voor geweldige tijden dat waren. Maar het is wel zo dat... Dat de situatie van, van, van uh, vlak daarvoor snel hersteld was. Dus bijvoorbeeld was er een toneel. Uh, verb nou, verbod, maar in ieder geval. Toneel werd nauwelijks toegestaan voor, voor de tijd van de vrede. En uh, uh, nou ja, tijdens de vrede wat mocht, mocht alles. Uh, Voordien was het zelfs zo dat bijvoorbeeld een programma. Uh, de keer dat er dan wel toneel mocht zijn, moesten de programma's van tevoren voorgelegd worden. om het op het zedelijk gehalte te laten controleren. Nou, tijdens de vredeperiode hoefde, hoefde dat helemaal niet. Er werden twee grote theaters gebouwd in Utrecht. Waarbij bijna elke avond opera en toneel te zien was. Maar daarna back to normal. En daarna vrij ah. snel back to normal. Ah, Oké, okay, ja. goed. Vanaf morgen dus veel festiviteiten. Allemaal in gang gezet. Ook bij de NOS uitgebreid. Op televisie ook. En bij u in Utrecht. Uh, hartelijk dank, Erik Tiegelaar en Donald Haks. We gaan het meemaken. Ja. Goed, we hebben live muziek vanavond. Mauro Pavlovski, zanger en gitarist. Uh, bekend van de befaamde Belgische popformatie Deus. Maar vanaf vrijdag staat hij samen met Ramzi Nasser... in de Nederlandse theaters. Met onder andere dit nummer, Stille Oude Wereld. Het was fijn je te ontmoeten. Geheel onverwacht. Zoals dat gaat met plotse schoonheid... ben je er nooit echt op bedacht... Weer maar eens een geval van mevrouw, imponeert Paljas. Nu is dat eenmaal iets van alle tijden, overvalt het elke stand of ras. Er was eens het grote niets, toen ging het van knal en alles was voorgoed ontregeld. Zo verscheen jij opeens, Pal, voor deze perplexe keer. En weg was mijn stille oude wereld. Haastig nam je afscheid, want het werd later dan verwacht. Nadat je zag dat iemand belde, die iemand maakte je blik wat minder zacht. Dus wenkte ik de ober maar, omdat ik hier echt niets meer te zoeken had. In deze godverlaten drukte van een wederom banale stad. Er was eens het grote niets, toen ging het van knal om een of andere reden. Zo verscheen jij opeens bal voor deze onthutste kerel. En weg was mijn stille oude wereld. Waar hang je uit? Hoe tref ik je weer? Kan iemand mij vertellen hoe ik het lot wat forceer? Er is niets te menselijk, zo gek dat ik daarvoor niet probeer. Ach, voor jou zou ik mezelf richten tot onze onbewogen, lieve Heer. Er was eens het grote niets wat met niks en al plots werd verebeld tot leven. Zo verscheen jij opeens pal voor deze verschrikte keer. En weg was mijn stille oude wereld, stille oude wereld, stille oude wereld. Ja, prachtig. Stille oude wereld, een nummer uit de voorstelling Vreemde smetten. Het is een uh, literaire avond verzorgd door een Nederlands-Palestijnse dichter en acteur en een Pools, Italiaans, Belgische popgitarist die we net hoorden. Welkom eh, Ramsey Nasser en Mauro Pavlovski. Vanaf vrijdag zei ik al staan jullie in Nederlandse theaters met vreemde smetten. Ramsey om met jou te beginnen. Hoe was dat om na vier jaar eh, dichter des Vaderlands weer in het theater te staan? Uh, heel fijn en eigenlijk ook een soort logische afronding. Want ik wilde toen ik uh, ik wilde eigenlijk na vier jaar wel een soort afscheidstournee uh, maken met onder andere de een deel van de poëzie die, die ik geschreven had in die vier jaar. Maar ik wilde ook dat het niet... Ik hou heel erg van muziek. Ik zing zelf ook graag, ook in die voorstelling. En ik wil. Ik heb met Mauro al eens een voorstelling gemaakt. En een paar jaar geleden. En we wilden gewoon weer samenwerken. Dus toen hebben we dat gecombineerd. En toen dachten we, dat is een mooie manier om... Ja, afscheid nemen is een beetje laat nu. Maar... Um, het is een verlaten afscheid. Ja. Ja, maar het is ook lekker om er vanaf te zijn, hè? zeg je Heerlijk. letterlijk in die voorstelling. Nou, het was echt heel fijn. Jezus, en dat... geen meer Nou, meer was de in, in De voorstelling staat wel centraal, inderdaad. is een soort uitvergroting van mezelf. Een soort knorrige, oude, de, depressieve, ex-dichter des vaderlands. Die zegt, ik, heb, ik ben gewoon moe, ik ben kapot. Ik wil helemaal geen voorstelling maken. Ik wil gewoon naar huis, ja. en lekker muziek luisteren. Lekker, ja. Maar is het voor jou heel anders, om in plaats van met je band... Uh... Ja, met rand, toch, die daar te staan? Ja, toch wel hoor. Uh, ik kom een beetje uit mijn comfortzone door te praten met het publiek. Uh, het is toch wel een heel andere zaak om uh, met een gitaar uh, uh, voor een publiek te staan dan gewoon te spreken. Ja. Dat is voor mij toch wel wat moeilijker. Ja. En ja. jezelf bloot te geven. Want daar Inderde gaat het voor een uit. deel ook natuurlijk om, ja. die voorstelling. Ja. Even voor de buitenstaanders, hoe kennen jullie elkaar? Ja. Jullie zijn... Er is een, lang geleden een tournee, een literair muzikale tournee... de ja? Saint-Amour, dat is in uh, België, zat een begrip. <coughs> Rond Valentijnsdag uh, worden de dichters, schrijvers en muzikanten... die trekken door het land Wat met die, een voorstelling van Behouden Begeerte ja? die ook deze voorstelling uh, organiseert. En toen kwamen we elkaar tegen met nog, met Remco Kampert. En toen bleek ook dat we heel erg dezelfde smaak hebben... qua literatuur, qua muziek. We houden allebei een beetje van heel. beetje de. Bizarre, we hebben een heel bizarre smaak voor muziek. Volksmuziek. Die staat ook centraal in, die, in de voorstelling. Maar ook. Oude, meerstemmige muziek uit de 16e eeuw. Ook black metal. Het is... Zit er allemaal in ook, hè? Het dus zit er allemaal in. Van de, de, de ene stuiter je naar de andere. Ja, ja het, het, het, moet echt, het moet en André Hazes zijn en Schubert. En dat, dat ja. hopen we dus te brekken. Ja. En maar dus, dat, dat jullie bleek... zijn ja. vrienden geworden, begrijp ik? Ja, ja een beetje beste vrienden. Ja, want ja. Zo ziet dus, het er ook uit. Katpils in het midden af en toe. En dan <laughs> ja, met elkaar uh, praten. En... Ja. Mm -hmm. Pintje. En het, het eindigt er een beetje mee dat. Dat is een beetje. De vraag is, het heet dan de vreemde smetten. Het is een onderzoek naar wat is een vaderland. Ja. Um, maar het eindigt er ook mee van wat als je nou vreemde smetten voor elkaar wordt. Het gaat ook over een vriendschap die onder spanning komt te staan omdat de ene ineens heel andere antwoorden geeft dan die, uh, dan de ander zou verwachten. Het is een heel um, bizar, of we hopen een heel geestige voorstelling, ja, ja. Uh, bizar en tamelijk absurd, maar ook wat je daarnet zei open. We vertellen ook over onze afkomst. Waar komen we vandaan? Onze ouders. Ja, want ik hoor jou mm -hmm. vertellen, Mauro, over je vader. Hè? Je? Ja. Dat is een heel grappig verhaal. Uit, over muziek gesproken, uit de bandjescultuur. Hè? Ze hebben jouw vader Enderdaad. en je moeder blijkbaar elkaar ontmoet. Maar jouw vader was min of meer een buitenstaander in de familie die naar binnen moest komen. Ja, mijn Poolse vader ging spelen uh, bij de Italiaanse broers van mijn moeder. Dus in de mijnstreek in Limburg waren de eerste immigranten waren de Polen en de Italianen. Dus de, mijn combinatie komt wel meer voor in uh, de Limburgse mijnstreek. Uh, maar het was niet naar de zin van mijn Italiaanse grootvader. Hij mocht dus niet binnen spelen, dus hij moest letterlijk buiten blijven staan met zijn instrument. Ja, ongelooflijk. Ja. Ja. Nee, van jou ja, weten wij we natuurlijk dat jij voor een deel Palestijnse achtergrond hebt. Ja. Ja, er zit een, vind ik, nogal aangrijpend gedeelte in de voorstelling waarin jij vertelt over hoe jij teruggaat met je vader naar een oom, een Palestijnse oom, in de ja. boomgaard van jullie familie loopt eigenlijk. Ja. En waarin jij vertelt over hoe dat is met die nederzettingen, die maar dichterbij komen en dichterbij ja, komen. Want heel veel mensen het hebben het, het lijkt zoiets abstracts, de ja. bezetting. Wat is dat de bezetting? Wel, als je daar komt, hè, de Westbank heb ik het dan over, als je daar bent, dan ervaar je aan den lijven wat het is om om gecontroleerd te worden, om altijd genegeerd te worden... om gecontroleerd te worden door soldaten, maar ook door wachttorens... die je de hele tijd in de gaten houden. Die nederzettingen zitten namelijk op cruciale punten. Die zitten op alle toppen van de heuvels die de Palestijnse dorpen omringen. Dus die kijken uit op die uh, Palestijnse dorpen en die controleren dat ook. En er wordt ook geschoten vanaf die toppen van de heuvels in de vallei. En het is zo, het gaat mij helemaal niet, het is helemaal geen politieke voorstelling verder. Maar het gaat mij om het feit dat, dat is een paradijs als je daar rondloopt. En dat is ook de jeugd die mijn vader heeft ervaren, die ik daar ook ervaar als ik daar ben. Maar het is een paradijs dat niet kan bestaan, om, geen enkel paradijs blijft eeuwig duren. En dat is in Palestina, de Westbank, is dat in extreem echt, echt het geval, ja. ja, zou het dat misschien ook aangrijpender maken, juist in die voorstelling, omdat je dat Letterlijk ook daar zegt van: Het is geen politieke voorstelling, het is ja. geen pamfletachtig ja. iets. Maar het zit natuurlijk in een voorstelling ja. met allemaal poëzie, mooie muziek. Ja. En plotseling nee. wordt dat. Nee, dat is heel het... tastbaar. Je, je ontkomt er ook niet aan. We wilden, het eerste deel is, een, is het bizarre deel. Dat is heel extreem en ja. we gaan niet verklappen hoe we eruit zien, maar de, onze kostumering is behoorlijk extravagant. Ook onze personages zijn daar heel... Het gaat van het ene uiterste naar het andere. Precies. Ja. En, de, en het tweede deel is moesten we wel toch aangeven... je kunt niet alleen maar mensen met vreemdheid naar huis sturen. Dus wie zijn wij? Daar gaat de vraag over. Wie, wat is een vaderland? Waar komen we vandaan? En daar kun je niet wel grap over maken... maar je moet op een gegeven moment wel tot een kern komen. En zowel Mauro vertelt een heel ontroerend verhaal... als, als ja. ik vertel in ook van een eerlijk verhaal over... dat dat inderdaad politieke implicaties heeft. Ja, want, want op dat moment ja. zeg jij daar van vaderland... dat zeg maar eigenlijk helemaal niks. Heb nee. jij dat ook? Uh, ja, niet in de, in, de, in de nationalistische zin... maar hoe ouder ik word, hoe meer ik geniet van mijn Poolse en Italiaanse roots. Wel? Ja, ja. toch wel, ja. ja. Daar had ik als, als, als uh, jongere niet echt last van of, of, of iets in die naart. Maar uh, ik begin het meer en meer te appreciëren. Ja. ja. En bij jou is dat ingewikkeld natuurlijk, hè? misschien Omdat alles wat met roots en zo te maken heeft, denk ik dan maar... Van, ja, dat, mm -hmm. je kunt je niet aan het nieuws onttrekken. Nee. Dat zie je bijna dagelijks en, natuurlijk voor, je. Ja. En als je het breder trekt, gaat de voorstelling ook over het feit dat... Geen enkel vaderland is te herleiden tot iets zuivers. Bij ons zie je het, of je ziet het, of je weet het, omdat Mauro Pavlovski, nou daar zitten al Italiaanse en, en Poolse taal in. Bij mij hoor je het ook aan mijn naam. Maar veel, bij alle Nederlanders, heel Nederland is ontstaan vanuit iets onzuivers. Vanuit Spaanse overheersing, eh, immigratie en dergelijke. Onze grootste filosoof had geen druppel Nederlands bloed, hè, Spinoza, een ja. Portugese jood. Dus we zijn daar groot op geworden. En. Dat is wel de kern, zonder dus, het is geen zwaarwichtige voorstelling... maar het, het is wel de kern van het verhaal van... als je op zoek gaat naar een puur vaderland, naar een pure herkomst... dan eindig je in een mythe. Ja, met prachtige muziek van jou, Mauro. Weet jij nog, ik zit hier in mijn bladeren te schuiven... maar ja. ik heb ze niet mee naar binnen genomen. Ja, het zijn bijna de laatste dichtregels die jij voordraagt... over wat poëzie is. Oh, dat is jammer. Um, ik ben ze vreselijk in het citeren, ook van mijn eigen werk... Um, Waar niemand, de laatste regel is in elk geval: waar niemand ooit nog thuis komt, daar begint de poëzie. Oké. Okay. Goed. Mag ik jullie hartelijk danken? Vreemde smetten. Ja, en we toeren dus nog in Eindhoven, Rotterdam, Maastricht, Haarlem, Enschede. En het staat op de site ook van met ook op morgen. Hartstikke goed. Mm -hmm. Allen okay. welkom. Ja. <laughs> en hartstikke bedankt voor jullie komst. Dank je wel. Allebei. Graag gedaan. Okay. Het is vijf voor twaalf. Het is vijf voor twaalf. Uh, gisteren bespraken wij de volgende liefdesgeschiedenis. Sylvie weg bij Raphaël. Sylvie wordt getroost door hartvriendin Sabia. En dan krijgt diezelfde Sabia een relatie met Raphaël. literatuur u begrijpt, dit is wel het oog natuurlijk. Jeroen Vullings van Vrij Nederland besprak dit oerthema uit de wereldliteratuur. En vanavond, Jeroen, ben je weer aan de lijn. Ja, goedenavond. Want dit heeft een vervolg gekregen, want nadat Sabia in de armen van Raphaël is gevlogen... schijnt Sylvie in Parijs steun te zoeken bij haar oude jeugdliefde Zlatan. Ja, het is ongelooflijk eigenlijk. Nou ja, wat ik al zei, ongelooflijk. Want we zijn weer helemaal in de literatuur en nu ja. gaat het om een nog groter thema. dan. Welk heeft... thema hebben wij hier te pakken? We hebben echt het thema te pakken terug naar de jeugdliefde. De kracht uh, en de verslavende werking eigenlijk van de eerste liefde. En noem eens, waar vinden we dat over? ook nou ja, de allereerste uh, begin in de uh, literatuur? Ja, goed. Het uh, uh, uh, sterkst zie ik het eigenlijk het eerst terug bij uh, terug, uh, zie ik het, het eerst bij uh, een, uh, een roman uit de Tweede Eeuw. Uh, en van Daphnis. Hij heet Daphnis en Chloe. van uh, iemand van wie we niks meer weten, een Griekse romanschrijver Longus. En uh, dan zijn het nog kinderen die uh, altijd maar uh, ja, op elkaar uit zijn, naar elkaar terugkeren en zo. En dat is eigenlijk die hele literatuur doorgegaan. Bij uh, Charles Dickens zie je het, bij Great Expectations. Je ziet het bij uh, Gabriel Garcia Marques, Liefde in de tijden van Godera. Je kunt eigenlijk zeggen dat, uh, nou, ik denk dat het een van de twee populairste thema's in de hele literatuur is. Het is dus, prachtig. Het is van alle tijden ook, hè? Jeugdliefde tijden, die altijd is maar bij je blijft. Het is heel makkelijk, want het is zo'n krachtige gegeven... dat de uitwerking er eigenlijk niet zoveel meer toe doet. Als, uh, als er maar een happy end is, dat is wel een voorwaarde. En ook als ze we maar weer elkaar terugkeren. Ja, want je hebt natuurlijk uh, de liefde waarbij een derde in het spel moet zijn, hè? Ja, dat, dat is, goed dat je erover begint, dat is uh, uh, Proustiaans. Maar uh, Proust is toch volgens mij wel Marcel Proust, de Franse modernist... of wel de grootste kenner eigenlijk van liefde. Maar die heeft dit ook wel heel mooi benoemd. Hij heeft dan gezegd dat uh, dat, uh, dat wat onze liefde eigenlijk uh, uh, schept... dat is de afwezigheid van de geliefde. Dat, mm. dat komt er dan op neer dat, uh, ik meen dat het Swan is... die gaat op bezoek bij Odette, ze is er niet. En hij weet dan, ik houd van haar. Nou ja, dat zie je hier natuurlijk ook wel. Dus uh, op het moment dat deze slat dan niet is... ja, dan, uh, dan, dan, dan uh, groeit het verlangen. Het kan dus bijna alleen maar tegenvallen als hij er wel is. Maar ja, dan ben je weer bij het ander thema, de the beauty and the beast. <laughs> ja. ja, ik zie Ramsey Nasser natuurlijk ontzettend geïnteresseerd meeluisteren. <laughs> ja, wat, wat zou het volgende thema <laughs> bijna kunnen zijn... In, in, in, het, in het licht van de wereldliteratuur? Wat zouden we morgen bijna kunnen verwachten? Um, nou ja, God, Parijs is natuurlijk ook nog heel belangrijk. Hè? Dat kan ik niet direct aan een groot thema uh, koppelen. Maar ik bedoel, de eerste seksuele ervaring van Kees van Kooten lag daar. Adria van Dis raakt er niet over uitgeschreven. Dus ja, we kunnen verder blijven gaan. De soap gaat door. Ja. En de literatuur is er altijd om de vraag te beantwoorden. Ja, zit er trouwens veel, even naar Ramzi nog, liefde in jullie voorstelling, zit ik nog even terug te denken. Wel, een stuk minder dan die ja, in, de, in de vorige voorstelling. Het lied wat jij zingt? Uh... Ja, het miste liedjes en liefdesliedjes. <laughs> ja, maar... <laughs> Je bent aan het ontsnappen. Ja. En het eindigt uh, wel met The Power of ja, Love van Frankie Goes to Hollywood. Ja, een soort van gospelachtig ja, gospel liefdesliedje. Okay. Ja. goed. Heren, allemaal, hartelijk dank. Graag. Goed, wij gaan afsluiten. Ik meld nog even dat straks Helco Span met filosoof Jan Bransen praat over laat je niks wijsmaken. Ook een mooi thema. Morgen zit hier Chris Keijer. Freunde. tijd voor mij Was ik nog te zeggen